Frank Westerman leest uit zijn boek Ararat. Proloog. Het water had de stenen tot eieren geslepen. Melkkwarts was egaal wit en ondoorzichtig, granuliet groenig en gevlekt. En verder had je kalkstenen die haast broos aanvoelden. De bergbeek rolde de keien gestaag voort in de richting van de zee en vermaalde ze tot grind. Gewassen grind zoals je dat kon winnen in de benedenloop van de grote rivieren. Snelheden van een kilometer per eeuw waren niet ongewoon, maar gedurende een ijstijd kon het transport stil komen te liggen. De rolstenen in de Iel, een doorwaadbare beek in de Oostenrijkse Alpen, waren al zeker een paar millennia onderweg, toen er in de zomer van 1976 enkele honderden stuks tijdelijk werden onderschept en minim van koers verlegd.